9 uur. Partomal gemoet met het NWS-journaal. Veel burgemeesters vinden dat de Tweede Kamer zich niet moet bemoeien... met de positie van de Amsterdamse burgemeester Halsema. Ze ligt onder vuur na het antiracisme-protest op de Dam... waar veel mensen niet genoeg afstand tot elkaar hielden. Andere burgemeesters zeggen in de Volkskrant... dat de Kamer kritiek op Halsema heeft zonder kennis van feiten... en zonder dat ze zich kan verdedigen. Ze gaan in de krant niet in op de vraag... of Halsema had moeten ingrijpen bij de demonstratie... Vanmiddag praat de Amsterdamse gemeenteraad over de kwestie. De Floriade in 2022 in Almere gaat door. De gemeenteraad is voor het doorzetten van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Daarover was onzekerheid ontstaan vanwege de kosten. Die zijn opgelopen tot 60 miljoen euro... terwijl de oorspronkelijke begroting van 10 miljoen uitging. Nu ook de lokale ChristenUnie de Floriade alsnog wil organiseren... is er een meerderheid in de Raad van Almere. De overheid moet zich bij de rechter verantwoorden voor stankoverlast door megastallen. Een groep van 16 mensen uit Brabant, Limburg en Gelderland... heeft een zaak aangespannen omdat volgens hen bewoners van het platteland... voortdurend last hebben van een overdoze stank. Ze vinden dat de overheid burgers daartegen beter moet beschermen. Mohamed Allah gaat aan de slag als technisch directeur bij RKC Walwijk. Hij moet bij de Brabantse club een eer-divisiewaardige selectie samen gaan stellen... RKC ontsnapte de afgelopen seizoen aan rechtstreekse degradatie... door de coronacrisis. De KVB besloot dit jaar geen clubs te laten promoveren of degraderen. Daardoor blijft RKC actief op het hoogste niveau. De 46-jarige Allag was al eerder twee jaar technisch directeur bij RKC. Het weer nog in het wisten vanochtend nog wat zon. Vanmiddag overal bewolkt en kans op wat regen. Het wordt dan zo'n 18 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, later in het zuiden wat zon... Het wordt morgen een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De N201, uit horen richting Hoofddorp... is dicht tussen de Waterwolftunnel en de aansluiting met de A4. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Volume pop up the volume desk When the drum beats go like this Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume, dance I should be acting cool They tell me I'm a fool